Peter ging op pad met zijn plank op wieltjes in zijn hand. De zon is nog niet op en een blond meisje bezorgt de krant. Zijn elleboog, pols- en kniebeschermers heeft Peter thuis al omgedaan. Hij zet zijn zwart helmpje op en is klaar om te gaan. En hij doet een kickflip en plant fakie zonder dat iemand hem ziet. En hoe al die moves ook heten interesseert hem voor geen meter. Peter gaat naar zijn werk. Zet zijn fiets netjes aan de kant. Eerst begroet hij de portier. En geeft hij hem een hand. Zijn eerste klant, dag, heeft een ketting naar zijn sleutels. Baggy broek, petje en dreadlocks, en hij praat als de Teenage Mutant Ninja Turtles. En hij heeft een broek van CNA, zijn trui is gebreid door zijn ma. En of dat wel of niet cool is, in C. voor geen meter.